De leiders van de Europese Unie lijken dichtbij een akkoord over de miljardenbegroting. Na een avond en nachtvergadering in Brussel blijkt uit de stukken dat Nederland een deel van zijn korting kwijtraakt. Nu is die korting 1 miljard euro. In het voorstel van EU-president Van Rompuy wordt dat 650 miljoen. Voor het eerst gaat de miljardenbegroting omlaag en komt uit op zo'n 960 miljard euro. Kort na middernacht werd de plenaire vergadering van de Europese leiders onderbroken. EU-president Van Rompuy had na een uur verder willen gaan, maar dat gebeurde niet. Er volgde overleg tussen verschillende groepjes Europese leiders. Vanochtend om half zeven werd de plenaire vergadering hervat en dat overleg is nog niet afgerond. Het noorden van Groningen is gisteravond laat opgeschrikt door twee aardschokken. De eerste schok had een kracht van 2,7 op de schaal van Richter, de tweede een kracht van 3,2. Het epicentrum lag in beide gevallen in de buurt van Zandewier. Er zijn meldingen uit onder meer Uithuizen, Loppersum en Middelstum. De tweede beving werd ook in de stad Groningen gevoeld. Inwoners uit Warfum en Uithuizen melden schade aan hun woning. Er zijn vanochtend vroeg nauwelijks problemen op de weg door gladheid. De ochtendspits verloopt normaal, zegt de verkeersinformatiedienst. Het verkeer werd gisteravond gewaarschuwd... dat het in de ochtendspit glad kon worden door sneeuwbuien... en bevriezing van natte weggedeelte.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 Tijdens de spelen vorig jaar in Londen kwam Willeboorts niet verder dan de zevende plaats. De judoka wilde eigenlijk stoppen na een EK of WK. Maar heeft dat besluit nu genomen omdat de trainingen haar te zwaar vallen. Het weer wisselen bewolkt met een enkele winterse bui. Het wordt tussen 2 en 4 graden. Mooi overwegend droog en af en toe wat zon. Dit was het.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 Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de randstad staan files op de A9 richting Amstelveen. Tussen Afrit Haarlem-Zuid en Knopend-Battenverdorp 3 kilometer. Aan 12 Arnhem richting Utrecht bij Velendal is de, zijn twee rijstoken dicht. En verderop staat 3 kilometer bij Maarsbergen. Omdat vanwege gladheid daar de spitstrook dicht is. A16 richting Rotterdam op de parallelrijbaan bij Rotterdam Centrum 2 kilometer. A20 richting Gouda voor het knooppunt in de Presteplein 4. En op de A28 Utrecht in de richting Amersfoort bij Leusden Zuid 2 kilometer. En op de andere rijbaan staat bij Leusden 3 kilometer.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 Zo, dat was gelijk afgelopen. Ike hoorden we als op de tenoorsax in een uh, nummer, dat heette uh, Acquitted. Welkom in het. Tweede uur ZFM Jazz... samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Ik ben uh, vandaag... begonnen aan... een uitzending die... ik heb genoemd... Ketting Jazz... waarbij ik stukken laat horen waar... een solist of een... Uh, componist, een muzikant zit... die uh, ook... bij anderen... in het volgende plaatje, laat ik dan nou horen, uh, speelt... waarmee je uh, een... Uh, ...een soort ketting krijgt... ...waar de muzikant... ...waar die bij het ene stuk... ...in de belangstelling staat... ...dan wel de orkestleider is... ...blijkt in het andere stuk ook mee te doen... ...en dit geeft weer... ...hoe muzikanten onderling... ...de mooiste dingen kunnen maken... ...en ook hele andere dingen kunnen doen... ...dan je van ze gewend bent... ...omdat je alleen maar de opname... ...van hun eigen groepje hebt. Dit was dus Ike Cubic. En met een groep waar Freddy Roach op het orgel speelt. Orgel, het hermendorgel is een geliefd instrument in de jazz. Is uh, na verhouding niet zoveel te horen. En na verhouding ook niet zoveel van opgenomen. Maar daar gaan we wat aan doen. Freddy Roach gaan we nu horen. En met een... Uh, een <coughs> pardon. Met een uh, nummer waar... Uh, hij uh, op het het orgel speelt en Clarence Johnston zit daar aan de drums en die rijdt op de gitaar met z'n drieën en het is een, uh, een kraker uit de jazzwereld. Uh, It ain't what you do En de drummer was Clarence Johnson. Johnston, Johnston, Johnston, vooruit. En die laten we hoor, uh, horen. Die laat ik nu horen in een heel ander ritme. Met heel andere stokjes en uh, andere begeleiding. Waar hij speelt met uh, onze Ben Webster. How long has it been? En zo zijn we aangeland bij Ben Webster. We hoorden hem soleren in de nummer van Gershwin. How long, how long has it been going on? Ben Webster, eh, die bekend staat om zijn prachtige vibrerende toon... die eh, heel wat oproept en losmaakt. En doet vermoeden dat daar een, een innemende, aardige... Eh, uh, gevoelige muzikant zit. Nou dat klopt dan ook wel. Van hem is bekend in ieder geval dat het een hele lastige moeilijke man was. Die uh, hele mooie dingen heeft gedaan. Die een aantal jaren uh, bij Duke uh, Ellington heeft gespeeld. <coughs> waar hij op enige dag in een boze bij gewoon zegt ik ga weg bij jou. En midden in de concertreeks wegliep zijn bandpak aan stukken knipte en vervolgens uh, met allerlei andere groepen rond ging. Het laatste deel van zijn leven speelde hij veel in Europa afwisselend in Kopenhagen en in uh, Nederland. Hij woonde ook in Nederland. En er is een, uh, als u de kans krijgt om eens te bekijken, een hele aardige uh, documentaire gemaakt door Johan van der Keuken. Die zal nog wel eens ergens uh, boven water komen of op internet is te vinden zijn. En die heet uh, Big Ben. Ben Webster in Europa. Anekdote is dat zijn laatste optreden in Leiden was ooit. Zijn laatste concert. En hij sloot af met de woorden I'm old and going. En verliet de zaal. En pff, een korte tijd later is hij in Amsterdam overleden. We gaan hem nu horen in. Uh, nummer Stormy Weather waar hij eh, begeleid wordt door Niels Pedersen op de bas, Axel Riel in de drums, het is in Koop opgenomen en Kenny Drew op de piano Stormy Weather Ben Webster Live opname In Kopenhagen En hij werd daar begeleid Door onder meer op de piano Kenny Drew Kenny Drew Die uh, was een Amerikaans uh, Pianist Die ook uiteindelijk een groot deel van zijn leven heeft doorgebracht in Europa in Denemarken um, wij yes luisteraars, kenners en liefhebbers zijn er nog steeds niet over eens hoe het toch komt dat uh, heel veel Amerikanen um, als ze naar Europa komen uiteindelijk alleen maar in Engeland, Nederland of, uh, Copa, of uh, Denemarken verblijven, dat zijn Drie landen waar uh, die, de muziek en de Amerikaanse swing uh, tot zijn recht komt. En heel vreemd in andere landen, Duitsland, België, Frankrijk, Spanje enzovoort. Is dat niet zo? En daar gebeurt, dat, gebeurt weinig tot niets op dit gebied. Heel typisch. Als Amerikanen naar Nederland komen, grote Amerikanen, dan willen ze altijd uh, naar Europa komen en willen ze altijd begeleid worden door muzikanten uit uh, de landen die ik net noemde. Heel bijzonder. Kenny Drew, daar hadden we het over. Die speelt piano. En die gaan wij nu horen in een opname uit 1960. Met Freddie Hubert op de trompet. Hank Mobley op de sax. Sam Jones op de bas. En Louis Haines op de drums. De pot's on. was The Pots On door de groep van pianist Kenny Drew en de trompetist daar was Freddie Hubert Nou, en Freddie Hubert heeft natuurlijk ook met zijn eigen groep allemaal dingen gedaan en een van die dingen is een opname uit 1962, een mooi easy stuk, Body and Soul en de drummer daar is Philly Joe Jones <middels> Was, uh, op de trompet Fred Hubert en op de drums Philly Joe Jones en Philly Joe Jones gaan we nu horen in een uh, opname met het Bill Evans trio met het nummer Gone with the Wind Terecht applaus voor Philly Joe Jones op de drums, waar hij met uh, Bill Evans speelt. Bill Evans, laten wij nu horen met zijn pianospel in uh, zijn quintet. Bill Evans op de piano, Zoet Thims op de alt sax, Jim Hall op de gitaar, Ron Carter, ook niet de minste, op de bas en Philly Joe Jones op de drums in een ja. Uh, yeah. Een nummer van hemzelf. Loose Blue.